Goedemorgen, ik ben Dioke en dit is het nieuws van NOS op 3. Vrouwen verdienen in ons land nog steeds minder dan mannen, maar het verschil wordt wel kleiner. Het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen was vorig jaar 23 euro, mannen kregen 3 euro meer. Dat komt volgens het CBS vooral doordat goedbetaalde banen nog steeds vaker naar mannen gaan. Een andere verklaring is dat vrouwen gemiddeld minder werken dan mannen. Het verschil wordt dus wel kleiner en dat komt doordat er meer vrouwen hoog opgeleid zijn. Reisorganisaties zijn woest op Schiphol, want de luchthaven heeft te weinig personeel... en daardoor staan overal lange rijen. Schiphol wil dat maatschappijen vluchten annuleren... maar onder meer TUI, Transavia en EasyJet zijn dat niet van plan... Ondertussen staan de telefoons roodgloeiend bij reisbureaus. Er bellen veel mensen die willen weten of hun meivakantie wel doorgaat. Wij moeten dus uh, nou de afgelopen week ergens er zelfs mensen gaan bijtrekken in callcenters om al die mensen te woord te kunnen staan. En op de een of andere manier ook uh, ja, moeten teleurstellen. Uh, het is eigenlijk gewoon te zot voor woorden. Het leidt waarschijnlijk tot schade en de reisorganisaties denken eraan om dat op Schiphol te verhalen met een megaclaim. En nog meer vliegnieuws. Nederlanders hebben nauwelijks last van vliegschaamte, staat in trouw. En ook een biefstukje of ander stukje vlees werkt nauwelijks schuldgevoel op. Terwijl wetenschappers blijven waarschuwen dat er snel iets moet gebeuren voor het klimaat. Dat we minder moeten gaan vliegen, minder dierlijke producten moeten eten. Maken we ons nauwelijks druk over ons eigen gedrag. 15% voelt zich schuldig in een vliegtuig. En je kan je groente en fruit straks niet meer in een gratis plastic zakje stoppen bij de Albert Heijn. De supermarkt gaat daarmee stoppen. In de plaats komt een nylon zakje waar je 30 cent voor moet betalen. Dat is beter voor het milieu. De app is wel de hekkensluiter. Lidl heeft al jaren geen plastic zakjes meer. En al die doekten de zakjes vorig jaar op. En dan nog het weer droog, maar wel bewolkt. Vanmiddag breekt de zon wat beter door. Het wordt 11 tot 16 graden. Morgen ook fris voor de tijd van het jaar. Een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB.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 Geen tijd om daarbij stil te staan ah. Als je mij zoekt, ik ben danser met mijn fantasie Ze staat zo dicht tegen mij aan, dat ik de zie. Ik heb gedroomd van onze energie Voordat ik je had gezien, was ik al verliefd Want ik heb op je gewoond Zo houdt niemand me vast. Die kent mij verloren. Doe en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 Singing I'm trying to bring out can't decide. Mm. Yeah.